Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Nederlanders die op cruise schip Westerdam zaten... mogen voorlopig toch niet naar huis... omdat er op het schip iemand besmet is geraakt met het coronavirus. Mogelijk waren toen de besmetting ontdekt werd... enkele passagiers al onderweg naar Nederland... en zouden zelfs al gearriveerd zijn. Of dat zo is, wordt nagetrokken door het Rijksinstituut... voor Volksgezondheid en Milieu. Er waren 800 bemanningsleden en 1455 passagiers aan boord. De meeste wilden via Maleisië naar huis vliegen.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 ZFN's Nightwalk, Nightwalk Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZFM. Antwoord. En iedere zaterdag gaat van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, het beste van dance. Armbier, een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws: de party-update. De team boven, het beste plaat voor de dansgroep. Straks in het tweede uurtje: DJ Maus, met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje: vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de club zijn: Italië met DJ Kavis Kelly. En trouwens, in opening horen we Lee Cabrera. We zijn met Kevin McKay, met Jimmy, Jimmy, Jimmy. We zijn met Bleach. Onderweg zometeen. Billion and Rational. Ook Dua Lipa komt eraan. Maar eerst nu. Britney Kevin McKay met Buddy. Dat is samen met Paris Mitchell. hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Een hele goede avond. A ਸ੍ਰੀ por Remix. De Purple Disco Machine is een formatie die heel veel platen remixen. En sommige platen zorgen hun er weer voor dat die heel lang hoog in de hitlijsten staat. Zie je CFM Zandvoort, zaterdagavond. Ik heb even een beetje nieuws voor je. Rihanna en Pharrell Williams werken samen aan een nieuwe plaat. De zangeres plaatste gisteren een foto op Instagram. Stories waaruit blijkt dat ze een nummer met de, de Neptunes gaat opnemen. En uh, Billy Idols, die brengt de titel zo uit. Dat heb je misschien al gehoord van de James Bond film. Hij heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de titelsong van de nieuwe Jazz Bondfilm No Time to Die online geplaatst. Dat was. Uh, ja, ik heb hem even een stukje gehoord. Hij ah, klinkt lekker. Met al 18 jaar is de jongste artiest ooit die de titelsong voor een uh, bondfilm verzorgd. Dus ja. Het is een uh, ja, grote eer, denk ik, voor de dame dat ze dat allemaal weer mag doen. Hè. En uh, rapper Stormy, die eind maart meerdere optreden zou geven in onder meer China en Zuid-Korea, die heeft zijn de Aziatische Delftse Tour uitgesteld. Ja, wat denk je? De rapper uh, geeft er een uh, Amsterdamse uh, uitverkochte show. Amsterdam Avas Live uh, geeft hij op 22 februari geeft hij een showtje. Maar uh, waarom deed ze nou eigenlijk dat hij het afgezegd heeft? Nou ja, je mag eigenlijk niet raden, maar. Uh, eh, Wegens gezondheidsadviezen die gelden. Wegens het virus. Van uh, natuurlijk uh, het coronavirus. Het six-pack-virus. Uh, wat uh, behoorlijk uh, ja, wereldwijd een epidemie begint te worden. Als het goed is, hebben we in Nederland er gelukkig nog geen last van. Maar ik geloof dat het dichterbij komt. Want Duitsland en België hebben het al eens. Dus het... Maar Stormy gaat dus niet naar China. Dus uh, ja. Van alles natuurlijk. Hè. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Ik loop weer veel te veel. Je luistert aan de radio. Op. Zaterdagavond, op begin van je stapavond. Maar het gaat natuurlijk om de lekkere muziek op de radio. Op. Wat dacht je van Rick? Nee, Risk Zo. komt er lekker uit. Te veel bier op of te weinig bier. Dat kan ook weer doen. Risk uh, Assembly Future uh, Jamani G. Met Remember Me, Jordi. Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Disco. Remember Me. De girl van 1970. You said you loved my hi-hats, then stripped me out my vinyl, so you could put me on CD. When all you wanted was to download me. Remember me? Disco. Disco. That's how it was when we all dated. Time stretched in sync. Down a summer. Synthesize me, despise me, but can't magnetize me. Yeah. Studio 54 baptized me, and you, wasn't I the one that helped you lace up your dancing shoes so you could stomp up out that closet, said you'd never apologize for being gloriously gay, nor did you give a Diana Ross clock when you cha-cha-cha'd your way into the loft and let David massage your bony end. Music turned Drew Hill up into Cisco. I hear how you've married me into hip-hop and soulful and trance and garage. I love that. But don't forget, my maiden name is Disco. We'll be Hier van Zandvoort Die is het tijd voor de party op de deze zaterdag 15 februari, de dag na Valentijnsdag. Maar bij Brainwash lopen ze een dagje achter. Het is namelijk vanavond Brainwash Valentijndag. Het begint om 11 uur het duurt tot 5 uur in de ochtend in de escape in Amsterdam natuurlijk. Kom meer informatie. check de website escape.nl. En de line-up, nou ja, drie keer rijden. Onze eigen Zandvoortse Raimondo, hij doet daar de line-up tegenwoordig voor. Vrijdag en zaterdag. Zaterdag doet hij al heel lang. Maar uh, ook de vrijdag heeft er die bij. Maar het is vandaag zaterdag en vanavond heeft Raymundo meegenomen... Carrot Cake en MC Marbo. Vanavond dus in de escape het weeklijste feestje Brainwash. En vanavond Brainwash Valentine. En als we doorlopen, dan komen we bij Club R. Vanavond straight out of damsco. 3 uur. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor uh, meer informatie, check de website R.nl. Met de twee mystery guests die komen daar live optreden. Dus dat is best wel leuk. En voor de rest Invictum, Darren Dandre, Jawin, Dion Dwight En nog veel meer. Rocky komt ook voorbij. Drie area's tussen genoegen om van te genieten. Vanavond tussen in Club Air Straight out of Damsko. Three years alweer. Dus uh, He, genoeg te doen. En nog een wekelijks feest. Vanavond in de Melkweg is encore R&B Valentine Special... Ook in de lopende dag, achter het Is de 15e jongens? Niet de 14e, maar als je het gemist hebt, kan je het vanavond alsnog overdoen. Vanavond dus Encore RB Valentine Special begint rond de klop van middernacht. Het duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg in Amsterdam. Hip-hop en RB kan je naar verwachten. Voor meer informatie, check de website uh, encoreamsterdam.nl. Dan gaan we door met muziek. Sam Key nu met Free Love. Free love, free love. Moreno. Dat was een laatste hoog. en ik draai hem al twee weken en ik draai een hele andere versie. En nu hebben we eindelijk het originele uh, maar een keer voor de verandering meegenomen. Ik kijk eigenlijk ja, altijd alleen naar de naam en ik denk het klinkt anders. Het is uh, ja, een voor de versie eigenlijk. Maar nu vanavond uh, hoor je het origineel, gonna make you sweat, everybody dance now. Natuurlijk grote hit geweest uh, in de jaren negentig van de C&C Music Factory. En daarvoor horen we Nick Hoek en Martin Sharp met Give Them What They Want. ...en zo werd het even tijd door een i 10. Welke plaatsen zijn er erg populair welke kan je verwachten... ...als je vanavond ook gaat stappen, her en der... ...in de clubs, clubs, bars, cafés... ...in Zandvoort, Haarlem, Amsterdam... ...of waar dan ook. Deze week op 10. Cubico met If heb je er straks gehoord hè? Op 9. Uh, nee, die heb je niet gehoord, die ga ik zo meteen horen. Cubico met If, next extended mix op 9. Josh Wing met Higher State of Conspense. De Adam Twins remixed 2. Uh, Toe, hoe ik dat wil noemen. Maar uh, eh, Joss Wing kennen wat nu uit de jaren 90. ging jaren 90. Grote hit met Higher State. En nu is het nieuw uitgebracht. Op 8 deze week Peter Brown met Troubles. De Richard Earnshaw Revision. Op 7, de plaat waar we mee begonnen zijn vanavond. Lee Cabrera en uh, Kevin McKay. Met Gimme, Gimme, Gimme. Op 6 deze week Alan Fitzpatrick. Met Haven't You Heard? Op 5. Armin van Helden. Armand van Helden moet ik zeggen. Niet Armin. Armin van Buren is het niet. Het is Armand van Helden. Samen met A-Track met smiley faces. Op vier deze week Roger Clark en David Pang. David Pang met The Power. Op drie deze week. Ex-nummer 1 plaatje van Santorini met Manhattan. Op 2, Moreno Pazalato. Die hoor je net met Gonna Make You Sweat. Everybody dance now. En uh, op 1 deze week de plaat die ik alweer gedraaid hebben. Blue Boy in de remix van Frankie Rizzaro met Remember Me. En ik heb een andere plaat voor je. Wat dacht je van de, de nummer 10 de Nightwalk 10? QB Call met If. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. met Matt Cazali en Foneca met Beautiful. Tot zover ook het eerste uur van de Nikeball. Wie getreurd, zo meteen de, de, het nieuws zijn vanuit de Hilversum. Dat is de tijd voor DJ Moms met zijn Global House 5 En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië. Met natuurlijk DJ Voor Vroeger nog even muziek, de laatste plaat. Oliver Dollar, featuring Daniel Steinberg met Testified. Ik zeg tot zo meteen, na de break...